Zolang de andere reizigers niet te dicht in de buurt kwamen, tenminste. Dag meneer Goud, en dag meneer Koning. Is Meijering met vakantie? Nee, meneer Meijering is gisteren offerwacht in het ziekenhuis opgenomen.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 Nee, dat is me niet zo opgevallen. Dat is prachtig. Te zien dat alles onvermijdelijk is, voorspelbaarheid achteraf. Dat is het mooiste wat er is. Ja? Ja. <laughs>